Reputatiecoaching podcast aflevering 19. Vorige week had ik een leuk interview met G Bauma van Bauma Webteksten. Zij heeft veel waardevolle informatie met ons gedeeld over reputatiemanagement. hoe je je online en offline reputatie moet bewaken en wat je kunt doen in het geval van reputatieschade. Ze heeft me de afgelopen week een aantal leuke reputatiegerelateerde zaken toegestuurd... ...waarover ik de komende week een blogbericht ga schrijven. In deze podcast heb ik geen interview, maar wel weer een aantal wetenswaardige tips en nieuwsberichten... ...uit de wereld van online marketing, reputatiemanagement en zoekmachine optimalisatie. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de Reputatiecoach en ik ben je host voor vandaag. Het eerste onderwerp gaat grotendeels over Offline reputatie in relatie tot de vakantietijd die er voor veel mensen de komende maanden weer aan zit te komen. Maar het kan ook gevolgen hebben voor je online reputatie. Als tweede onderwerp heb ik vandaag nieuws over Facebook. En grappig genoeg kan Google Plus niet achterblijven... ...dus heb ik Google Plus als derde onderwerp van gesprek met nieuws over Google Places for Business. Vandaag las ik overigens een leuk artikel op Frankwatching... ...van social media expert en internationaal spreker Jeanette Badhoorn over de vijf A's voor werkzoekenden. Deze A's zijn ook voor een groot deel van toepassing... op het verbeteren van je online reputatie, dus daar ga ik ook iets verder op in. Nu de winter maar niet lijkt op te willen houden... kijken veel mensen rijkhalsend uit naar de zomer... lange zwoele avonden en gezellig buiten barbecuen met vrienden en familie. Maar natuurlijk ook vooral naar de vitamine V van vakantie. Het eerste onderwerp voor vandaag gaat over vakantie, reizen, zakenreizen... en over legitimatie... Met name over het voorkomen van fraude met een kopie van je identiteitsbewijs. Laat ik vooropstellen: ik ben geen jurist. En de juridische zaken die ik hierin toelicht, hebben betrekking op Nederland en het Nederlandse rechtssysteem. Het is dus niet één op één van toepassing in het buitenland. Maar met de tips die ik je ga geven, kun je sowieso je voordeel doen. Op dit moment zijn websites als Hotelkamerveiling.nl erg in trek om goedkope hotelovernachtingen te scoren. Veel mensen maken hier dankbaar gebruik van en kunnen zo voor geringe kosten... lekker een weekendje weg naar een hotel. Maar al te vaak als we ergens in een hotel inchecken... wordt ons gevraagd naar een paspoort of identiteitsbewijs... waar de receptionist of receptioniste dan even een kopietje van wil maken. En naast hotels hebben ook telefoonshops of sportclubs er vaak een handje van... om een kopie te willen maken van paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of bankpas. Zodra een kopie is gemaakt van bijvoorbeeld je paspoort... heb je geen controle meer over wat ermee kan worden gedaan. Het kan worden gebruikt voor fraudeleuze doeleinden... waardoor jouw reputatie ernstige schade kan oplopen. Op die mogelijke schade van identiteitsfraude wil ik nu niet ingaan... maar wel op jouw rechten. Wat mag er wel volgens de wet en wat mag er niet? De korte en iets versimpelde versie van wat er wel en niet mag luidt... Bijna geen enkel commercieel bedrijf... met uitzondering van je werkgever, banken... en officiële autoverhuurbedrijven die zijn aangesloten bij de BOVAG... mogen een kopie maken... Van jouw paspoort of een ander identiteitsbewijs. Ik hoop dat deze korte samenvatting van wat ik afgelopen weken op de website van de Rijksoverheid heb zitten nalezen jou aan het denken zet. Waarschijnlijk kun je je nog zo een stuk of twee à drie bedrijven herinneren die relatief recentelijk een kopie hebben gemaakt van een identiteitsbewijs van je of van je bankpas, etc. Dat mag dus niet en is zelfs bij de wet verboden. Maar dan eerst even, wat is identiteitsfraude? Identiteitsfraude is wanneer iemand anders dan jezelf gebruik maakt van jouw identiteitsgegevens. Soms is het namelijk mogelijk om bijvoorbeeld een lening aan te vragen of een telefoonabonnement af te sluiten. Daardoor ontvang jij dan dus rekeningen voor dingen die je niet hebt aangeschaft. En als je weigert die rekeningen te betalen, krijg je alle ellende en dus niet de fraudeur. Wist je trouwens dat jaarlijks een paar honderdduizend Nederlanders op een of andere manier te maken krijgen met identiteitsfraude? In 2011 betrof het maar liefst 5% van alle Nederlanders. Hoe kun je dit voorkomen? Allereerst raad ik je aan om de links die ik onderaan de show notes van deze podcast heb opgenomen, toch eens aandachtig te lezen. Die webpagina's zijn van de Rijksoverheid en die wil ik hier niet gaan citeren. Maar het is natuurlijk goed om te weten wat jouw rechten zijn en wat er wel en niet mag volgens de wet. Als iemand je vraagt naar je identiteitsbewijs voor het maken van een kopie, moet je als eerste vragen waarom het nodig is. In een hotel is het bijvoorbeeld niet nodig om al je paspoortgegevens te registreren. Hotels moeten het type identiteitsdocument vastleggen, de naam van de gast, dienstberoep of betrekking, de woonplaats en de dag van aankomst en vertrek. Meer hoeft een hotel volgens de wet niet te registreren. In andere gevallen, bij andere bedrijven, kan het ook volstaan met het type en het nummer van het identiteitsbewijs te registreren zonder er een kopie of scan van te maken. Een telefoonshop kan volstaan met het afschrijven van 1 eurocent van je bankrekening die je met je pinpas betaalt. Zo toon jij aan de telefoonshop dat jij de eigenaar bent van de bankrekening en dat de bankrekening niet geblokkeerd is of iets dergelijks. Als er dan toch een kopie ergens wordt gemaakt van bijvoorbeeld je paspoort, vraag dan de kopie even en doe het volgende. Schrijf dwars door de kopie dat het een kopie is en voor wie of welk bedrijf de kopie bestemd is. Schrijf ook de datum dat de kopie gemaakt is erbij. Streep je BSN je burgerservicenummer door, ook in de strook onderaan je paspoort. Vrijwel geen enkel bedrijf of organisatie mag je BSN gebruiken. Laat staan vastleggen. Voorbeelden van uitzonderingen zijn zorgverleners zoals huisarts, apotheek en zorgverzekering. Samenvattend, ik raad je aan om eens de links onderaan de show notes te volgen... en iets meer te lezen over wie er wel een kopie mag maken van je identiteitsbewijs. Zo sta je sterker in je schoenen als je een discussie hierover aangaat en kun je mogelijk reputatieschade voorkomen. Je kunt de transcriptie met de show notes van deze podcast vinden... door te surfen naar www.reputatiecoaching.nl slash podcast 19. Daar vind je dus zowel de tekst van de podcast... als nog wat afbeeldingen, foto's en de diverse links... die in deze podcast aan bod komen. Nu ik het toch even heb over deze podcast. Als je de podcast leuk vindt, laat het me dan weten. Vertel erover aan je vrienden of collega's... en laat een review achter op iTunes... Ook stel ik het op prijs als je een bericht achterlaat op onze Facebookpagina op www.reputatiecoaching.nl Facebook. Of geef een plus één op Google Plus. De Google Plus pagina kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl slash Dat is GPLUS. Je kunt natuurlijk ook simpelweg een reactie posten onderaan de transcriptie van deze podcast. Dan kom ik op het tweede onderwerp van deze podcast, Facebook. In de Engelse taal heeft Facebook haar dienst, Facebook Nearby, een andere naam gegeven. De nieuwe naam is nu Facebook Local Search. Dit geeft maar eens te meer aan dat Facebook zich echt wil gaan profileren als zoekmachine toegespitst op de grootste zoekmarkt, de lokale zoekmarkt. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, de meeste mensen zoeken een lokale onderneming als ze een bepaalde koopintentie hebben. De simpelste onderbouwing hiervan is, als je in Eindhoven bijvoorbeeld woont en een pizza wilt eten, dan wil je in de meeste gevallen niet een pizzeria in Groningen voorgeschoteld krijgen. Als je dat combineert met de sociale signalen die Facebook kan halen uit alle likes en check-ins bij bedrijven die de meer dan 1 miljard Facebookgebruikers in hun apps aangeven, kun je je voorstellen dat hier een enorme commerciële kans ligt. En die wil Facebook dan ook in de toekomst gaan benutten, is mijn idee. Hoewel ik de afgelopen week een update van de Facebook-app kreeg op mijn iPhone... heb ik het zojuist gecontroleerd. Deze zoekmogelijkheid heet op dit moment nog steeds in de buurt. Oftewel in het Engels neerbij. Over de Facebook-app gesproken. Wist je dat de Facebook-app meer op de iPhone wordt gebruikt om lokaal te zoeken dan Apple Maps? Logischwijs staat Google Maps aan kop. Dat komt natuurlijk mede doordat lokale resultaten ook worden getoond... in de gewone zoekresultaten op Google. Dus als iemand op Google zoekt naar een kapper in de buurt dan worden veelal maximaal 7 lokale resultaten getoond gelabeld A tot en met G. Als er minder zijn, dan worden natuurlijk minder getoond. In 35% van de zoekpogingen wordt op een mobiele telefoon inderdaad Google Maps gebruikt. Facebook komt daar meteen achteraan met 24%. Apple Maps staat op de vijfde plaats en wordt echter maar in 16% van de gevallen gebruikt. Waarschijnlijk komt dit mede doordat Apple Maps nog niet echt super volledig is qua bedrijven die erin te vinden zijn... Ik ben echt benieuwd wanneer Apple hier nu eens iets aan gaat doen en wat ze er überhaupt aan gaat doen. Ik wacht wel af. Dat brengt me trouwens nog eventjes op de twee instructievideo's die ik ooit heb gemaakt, die je kunnen helpen om je bedrijf op Apple Maps te krijgen als je daar nog niet staat vermeld. Controleer dus eerst of jouw bedrijf op Apple Maps te vinden is. Zo niet, meld dan als eerste je bedrijf aan op Yelp. Ga daarna naar TomTom Places om je bedrijf ook op TomTom aan te melden. Dan is de kans groot dat je bedrijf binnen een paar weken vindbaar is in Apple Maps. In de show notes heb ik nog een keertje gelinkt naar de instructievideo's. Het laatste nieuwtje over Facebook is dat Facebook binnenkort net als Twitter, Google+, Pinterest en nog een paar social media sites ook de zogenaamde hashtags gaat ondersteunen. Zo kunnen mensen Facebook berichten van tags voorzien, hashtags, waardoor de berichten later gemakkelijker zijn te vinden. Ook kan dit Facebook helpen trends te herkennen, net als de trending topics op Twitter. En zo kan Facebook langzaamaan de gepersonaliseerde krant voor iedere gebruiker worden, een lang gekoesterde droom van Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook. Na al dit nieuws over Facebook kan ik Google natuurlijk niet negeren. Ik heb inderdaad ook weer het een en ander te melden over Google. Voor de lokale bedrijfsmeldingen hadden we eerst Google Places. Dit is 31 mei 2012, omgedoopt tot Google Plus Local. Maar om aanpassingen door te voeren in je lokale bedrijfsvermeldingen moest je dikwijls nog gebruik maken van de oude Google Places interface. Het is pas sinds kort dat je Google Plus bedrijfspagina's kunt maken, die je dan ook kunt samenvoegen met de Google Plus Local bedrijfsvermelding. Met al die benamingen merk je overigens al dat het er niet duidelijker op wordt. En sterker nog, het introduceert ook problemen. Ik meldde een paar weken geleden dat ik de lokale bedrijfsmelding voor Oranje Fotografie wilde samenvoegen met de Google Plus Local pagina. En dat ik wachtte op de pin. Dus heb ik de procedure opgestart. Op dit moment zit ik met een probleem, want nu heb ik twee bedrijfsmeldingen in Google. Om het helemaal ondoorzichtig te maken, die kun je alleen maar weer snel en eenvoudig vinden als je gaat zoeken in Google Maps. Nu hadden we dus eerst Google Places. Dat zou per mei 2012 zijn veranderd in Google Plus Local waarbij Google Places afgebouwd zou worden. Ik noemde net ook al de bedrijfsvermeldingen in Google Maps, die feitelijk ook losstaan van de andere vermeldingen. Oké, okay, Google doet wel moeite al die vermeldingen in sync te houden, maar er gaat dus ook nog wel eens iets fout. En als je gaat zoeken op internet, dan vind je veel meer gevallen van waar het fout is gegaan. Maar goed, ik laat me niet kennen en ik vind dat ik moet weten wat er precies fout kan gaan, dus ik ben met de bedrijfsvermelding voor Oranje Fotografie dan ook echt de diepe ingedoken. Om het hele verhaal nog onduidelijker te maken voor de wereld, heeft Google nu weer een nieuwe gebruikersinterface in het leven geroepen voor een dienst die ze Google Places for Business noemen. Dit zou een samensmelting moeten zijn van de oude Google Places en de opvolger Google Plus Local. Dat heb ik allemaal pas net vanmiddag gelezen en dit nieuws is ook uiterst recent, namelijk van 2 april. Ook wordt het gradueel uitgerold waarbij Google begint in de VS. Pas daarna komen andere landen aan bod... Ik kan er dus ook nog niet zelf een kijkje in nemen. Neem alsjeblieft niet kwalijk dat ik nog niet alle ins en outs en de verschillen etc. kan benoemen. Ook ga ik hier induiken en kom er zeker op terug... zodra het voor mij allemaal weer duidelijk is, zodra het ook beschikbaar is. Ik gebruik nog steeds Google Reader voor het lezen van de RSS-feeds. Maar zoals ik in podcast 16 al vertelde, stopt Google op 1 juli met Google Reader. Inmiddels ben ik ook al met diverse andere RSS-readers aan het experimenteren. Ik had ooit lang geleden al eens beloofd een video te maken over hoe ik Google Reader gebruikte... voor het scannen en lezen van al het nieuws... maar daar is nu natuurlijk een beetje de klat in gekomen. Zodra ik mijn keuze heb gemaakt... zal ik in een instructievideo... mijn werkwijze op dat moment laten zien... met de RSS-reader die ik dan gebruik. Maar al lezend liep ik vanmiddag... tegen een leuk artikel aan op frankwatching.nl. De titel van het artikel is... De 5 A's voor werkzoekenden... wordt een online persoonlijkheid. En het is geschreven door Jeanette Badhoorn. Jeanette is een social media expert auteur, trainer en internationaal spreker. Ze is in januari met haar boek Get Social in Business ook genomineerd voor Managementboek van het jaar. De vijf A's die ze net in het artikel beschrijft zijn als eerste actie, als tweede alert, als derde ambassadeurs, op de vierde plaats aandacht en als laatste aantrekkelijk. In het artikel spitst ze deze vijf A's toe op werkzoekenden. In deze moderne tijd is het schrijven van een sollicitatiebrief niet meer voldoende, zegt Jeanette. Je moet je echt profileren en zorgen dat je onderscheidt van de grijze massa door jezelf te positioneren als een online persoonlijkheid met een sterke online presence ofwel een sterke online reputatie, een autoriteit dus. Door veel actie erin te pompen, de eerste A, kun je jezelf op de figuurlijke kaart zetten en werken aan je online presence. Zo adviseert net ook om jezelf op te nemen op video en die online te promoten. Ook kan een blog dan natuurlijk niet ontbreken en moet je een volledig ingevuld LinkedIn profiel hebben. De tweede A, die staat voor alert, geeft aan dat je op de hoogte moet blijven van alle ontwikkelingen op jouw vakgebied, maar ook van de ontwikkelingen in de rest van de wereld. Verrijk je kennis en verbreed je horizon. Dan als je hiermee bezig bent, creëer je ook vanzelf ambassadeurs, de derde A. De ambassadeurs zijn mensen die jou respecteren om wie en hoe je bent en wat je doet, weet en allemaal kunt. Deze mensen kun je ook gerust vragen een compliment of recensie op je LinkedIn profiel te plaatsen. Let wel, een compliment is iets anders dan op dit moment zo populaire endorsements of aanbevelingen, waarbij je simpelweg kunt aanklikken dat Jantje of Marietje goed kan omgaan met MS Office. Nee, een compliment is echt een stukje tekst wat over jou gaat en over jouw kunnen en kunde. Ook moet je zorgen dat je veel onder de aandacht komt, de vierde A. Hieronder valt ook voor een deel de social engagement. Toon oprecht aandacht en interesse voor mensen... en zorg ervoor dat je ook dingen onthoudt die mensen je vertellen. Zo kun je later nog eens naar vragen. Interesse tonen, social engagement. Op deze manier werk je dus aan je aantrekkelijkheid. En dat is dan de vijfde A. Grappig genoeg draagt dit allemaal bij aan je online reputatie... En vind je deze informatie ook tussen de regels door in de verschillende blogartikelen en in de podcast. Dus omgekeerd kun je de meeste van mijn reputatietips ook gebruiken als je werkzoekend bent en je aan je online reputatie wilt werken. Jeannette Badhoorn sluit het artikel ook af met de opmerking dat dit eigenlijk open deuren zijn die ze met het artikel intrapt. En ze verbaast zich er dan ook over dat veel mensen niet inzien of willen inzien dat we inmiddels in een andere tijd leven dan vijf jaar of langer geleden. De tijden zijn veranderd en je moet met je tijd mee wil je inderdaad nog aantrekkelijk worden gevonden door potentiële werkgevers. Als jij maar aantrekkelijk genoeg bent, word jij gevonden in plaats van dat jij een potentiële werkgever moet gaan zoeken. Volgens Jeannette ben je dan geen werkzoeker meer, maar word je werkvinder. En laten we eerlijk zijn, als je werkzoekend bent is het heel gemakkelijk om je te verschuilen achter heel druk zijn met het schrijven van sollicitatie, e-mails en dergelijke, maar daar voel je echt je hele dag niet mee. Dus blijft er ook tijd over om aan je online reputatie te werken... om daarmee je kansen op een nieuwe baan extra te vergroten. Het antwoord dat je geen tijd voor hebt is dus niet echt valide. Je moet er gewoon tijd voor maken. Het is een kwestie van prioriteit. In het artikel stond het tweede A voor alert. Hier heb ik nog een leuke tip over. Die heet ook letterlijk Google Alerts. Je kunt deze dienst vinden op www.google.nl alerts Met deze dienst kun je heel goed op de hoogte blijven wat er wereldwijd speelt ten aanzien van bepaalde onderwerpen die voor jou van belang zijn. Zo kan ik me goed voorstellen dat je als bedrijf in het kader van reputatiemanagement precies wilt weten wat er waar over jouw bedrijf wordt geschreven. Zodra jouw bedrijfsnaam ergens op internet opduikt, wil je graag een signaaltje krijgen zodat je kunt nalezen wat er over je bedrijf wordt gezegd, waarna je erop kunt reageren. Zoals G. Bauma ook in de vorige podcast vertelde, kun je op deze manier veel reputatieschade in de kiem smoren nog voordat het escaleert. Als je naar de URL www.google.nl slash alerts gaat... zie je het scherm zoals ik dat in de show notes heb opgenomen. In het eerste veld kun je de zoekterm opgeven. Bijvoorbeeld je bedrijfsnaam. Daarna moet je kiezen of je alles van Google wilt doorzoeken... of dat je alleen specifiek bijvoorbeeld wilt zoeken in nieuws, blogs, video, discussies of boeken. Ik raad je aan om te beginnen met alles te doorzoeken. De volgende keuze die je moet maken is hoe vaak je een alertsignaal van Google wilt ontvangen. Je kunt erbij kiezen uit onmiddellijk... Eén keer per dag of één keer per week. Daarna moet je aangeven of je alle resultaten wilt zien of alleen de beste resultaten. Nou, in het kader van reputatiemanagement zou ik kiezen voor alle resultaten. En tenslotte kun je aan Google melden of je de resultaten per mail wilt ontvangen of in de vorm van een RSS feed die je leest in een RSS reader. Als je op dit moment nog helemaal niets doet met een RSS reader, raad ik je aan gewoon te kiezen voor e-mail. Je ontvangt dan met de door jou gekozen interval updates die Google op internet voor je heeft gevonden over de door jou opgegeven zoektermen. Het spreekt voor zich dat je een Google account nodig hebt om deze dienst te kunnen gebruiken. Maar je kunt Google Alerts natuurlijk voor de meest uiteenlopende zaken gebruiken om op de hoogte te blijven. Het voordeel is dat het nieuws naar jou komt in plaats van dat jij elke keer op zoek moet naar het nieuws. In plaats van alleen maar in de gaten te houden wat er over jouw bedrijf wordt geschreven, kun je natuurlijk ook alerts instellen op de namen van je concurrenten of de Twitter namen van je kinderen. Of als je wilt weten wat er bijvoorbeeld wordt geschreven over schilders in Arnhem, dan kun je daar ook een alert voor instellen. Als er geen nieuws is, ontvang je ook geen mail. Dus als jij je alerts goed hebt ingesteld, komt al het voor jou relevante nieuws naar jou toe. Deze gratis dienst van Google kan je dus ook helpen met het bewaken van je eigen online reputatie. En mijn advies is, kijk er eens naar en zie of je er iets zinnigs mee kunt. Ik vind de service erg handig en ik maak er dan ook dankbaar gebruik van. Als je opmerkingen hebt over deze podcast, laat die dan op de website onderaan de transcriptie achter.